Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Rutte zegt dat hij een stevig gesprek heeft gehad met de baas van Israël, Netanyahu. Ze hebben het onder meer gehad over de meer dan 200 gijzelaars die Hamas heeft. Maar ook over hoe belangrijk het is om het conflict niet uit de hand te laten lopen. Rutte snapt tegelijkertijd dat Israël de tegenaanval moet inzetten. Israël moet zichzelf verdedigen. Er is lange termijn, bij mijn overtuiging is het niet mogelijk voor Israël om te overleven als de dreiging van Hamas niet wordt weggenomen. Dus ik heb hier niet gezegd je gaat te ver of je gaat niet te ver. Wat ik heb gezegd is, bij de volgende stappen die Israël gaat nemen, wees wijs, realiseer de macht die je hebt. Realiseer ook het belang, ja dat je Hamas uitschakelt, maar met een minimum aan uh, burgerslachtoffers. En Rutte reist nu door naar Ramallah om te praten met de Palestijnse president Abbas. Grote vertraging op Schiphol door de dichte mist van vanochtend. Tientallen vluchten moesten worden geschrapt. En vooral vluchten naar Europese bestemming werden gecanceld. In de loop van vanmiddag hoopt de luchthaven weer alle vertraging te hebben ingehaald. Het herstel van de wateroverlast in een straat in Den Haag gaat nog wel eventjes duren. Een gesprongen waterleiding zorgde gisteren voor een ondergelopen straat. En door dat lek ontstonden er grote gaten in de weg en zitten 200 huizen tijdelijk zonder water. Het waterbedrijf hoopt morgen vroeg de leiding weer gefixt te hebben. En bij kinderboerderijen en op dierenweiders worden massaal haantjes gedumpt. Ja, De dierenbescherming zegt tegen Hart van Nederland dat ze denken dat mensen kuikjes kopen. en er vanaf willen als ze ontdekken dat het geen hen is, maar een haan. Dat maakte ook Ria mee toen ze laatst op haar werk kwam bij de kinderboerderij in Fleuten bij Utrecht. En ineens uh, liepen die drie heren hier. Ik dacht: oh nee, weer hanen. Ja, het gebeurt waarschijnlijk omdat ze niet welkom zijn bij de dierenopvang of de dierenambulance. Maar zomaar ergens dumpen is ook niet oké, okay, zegt Ria. Ik vind dat heel erg. Je dumpt ze gewoon niet. Dat is niet de bedoeling. Ja, het is ook nog eens hartstikke strafbaar. Heb ik nog het weer voor je. Af en toe zon met een graad of 14. Vanuit het zuiden komen er weer wolken aan en vanavond gaat het daar regenen. En na een natte nacht is het morgen ook weer bewolkt met af en toe regen en dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam over de A10 vanuit knooppunt Waterhuismeer naar knoppunten Nieuwmeer. De A10 Noord bij Amsterdam, hem, havens een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. net even heel kort over lang levende liefde, dat uh, programma van uh, SBS uh, 6, uh, wat er uh, dagelijks uh, plaatsvindt. En ik denk, nou, dan kunnen we ook wel I Was Made For Loving You uh, baby draaien. Ja, die, uh, precies. De single van Kiss. Lekker ruig, zo aan het begin van uur drie, ook. Ja, ja, ja. Nou, weet je, waar het een beetje weer voor is? Nou? Boerenkool. Met worst? Me ja, natuurlijk. Ja, met worst. lekker. Ja, en spekjes. En lekker, dit uh, aanstaande dinsdag is het Nationale Boerenkooldag. Aha is ook de dag van de Verenigde Generaties, maar dat terzijde. En uh, Eens even kijken, uh, nou, ik ga even lekker door op het eten. Uh, woensdag eten we heel wat anders. Nu is het namelijk Wereldpasta-dag. En uh, dan is het ook de dag van de vlaai. De vlaai, de Limburgse vlaai. Uh, ik zit net even te kijken naar uh, uh, het stoomgenootschap.nl En je kan daar een, een, een eerste klas... Uh, Reis boeken in een stoomtrein. En dan krijg je ook koffie met fly. Zo, oh, dat is lekker. <laughs> dat vind ik ook wel leuk. Hè? Ja. Uh, even kijken, we hebben nog meer eten voor de komende week. Nee, nee, nee, nee. Verder is het natuurlijk allemaal kommer en kwel. Zoals de Europese Dag van de Maatschappelijke Rechtvaardigheid. Um, dat is uh, een wereldopera Dat is op zich wel mooi. Hoewel opera niet mijn ding is. Um, uh, en maandag is het Wereldmollendag. En, uh, en morgen is het Wereldstorterdag. Oh ja, de dag van een noot. Ja, met een thee. Dat is dus: nootjes. Oh, nootjes. Lekker ja, nootjes. Ja ja, ja, ja, ja, goed. Dat, ja, ja. Dus we sluiten lekker af de inhaakdagen met lekker nootjes eten. En verder uh, straks, uh, natuurlijk uh, Randall Lawson. Um, R Rendel gaat uh, vast vertellen, dat weet hij zelf nog niet... maar in ieder geval over foto's van Aad van Koningshoven. Die hangen namelijk in zijn winkel. Oh? En, ja, en dit is geloof ik ook nog te koop, maar het fijne weet ik er niet van. Verder is er even kijken... Uh, Max wil een legendarische Ferrari uh, van Michel Sumo kopen, Nou, eens even kijken. En we hadden natuurlijk nog nieuws over... Uh, nou ja, dat zit even te denken aan René Lammers... Van Jan Lammers. Die, oh nee, hebben we het vorige week al over ja, gehad. Ja, de zoon he? die uh, gaat ja. lekker bij Ferrari. He? Die gaat lekker naar Ferrari toe. Nou, verder hebben we natuurlijk nog ander sportnieuws. Dan natuurlijk het stomgenootschap en, en dan komt Fred. Dan komt de Fred aan, helemaal aan het eind. Want jij heeft ook uh, nieuws. Want hij krijgt uh, weer ook uh, gast in de studio. Bij Mooi. Entertainment for You. Nou, helemaal goed. Ik las uh, trouwens uh, van de week nog zo'n uh, raar bericht. ja. Iemand had een snelheidsboete van 1,4 miljoen dollar gekregen. Zo, dan is, was hij een een man keren. in de Verenigde Staten reed uh, 140 kilometer per uur op een uh, weg waar hij 90 uh, mocht. Oké. Okay. En hij kreeg uh, maar liefst een uh, boete van 1,4 miljoen dollar, omgerekend 1,3 miljoen euro. Dat moest de man betalen, dus uh, hij ging uh, voor de rechter en hij schrok zich uh, helemaal rot. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje een voorstel, uh, zeg maar. Oh. Want uh, bij zo'n snelheid moet je uiteindelijk voor de rechter komen... en, oh. en dan bepalen ze wat uh, de hoogte van de uh, boete <laughs> wordt. Maar als je uh, 1,4 uh, miljoen dollar had betaald, dan was hij er meteen vanaf geweest, hoefde hij niet naar de rechter. Maar, ja. Nou, zo laat zo, je wel voorkomen. Zo hè? werkt dat daar. Uh, ja, okay. dus, ja, ja, ja. Nou, heel apart. Ben je lekker mee, zeg. Zeker, ja. nou ja. En lekker zo, muziek. Zodanig gaan we het echt helemaal over snelheid, hè, natuurlijk. Met ja. uh, Randall Lawson. Dit weekend uh, de Verenigde Staten. Austin, Texas, de race. Uh, die vanavond uh, de sprintrace heeft uh, trouwens. Uh, om 12 uur middernacht. En we gaan uh, kwalificeren voor de sprintrace vanavond om half acht. Dus vanavond half acht de kwalificatie van de sprintrace. En we gaan racen om 12 uur vannacht. Nou, daar weet uh, Rendel alles over zo duidelijk. Een van de betere platen van uh, Phil Collins en uh, Philip Bailey. Je de uh, Easy Lovers. Sadelijk gaan we naar Renaud Losse, naar uh, Beverwijk toe. Studio Beverwijk voor de Pit Reports. Maar eerst uh, deze van State uh, Co. The best he can, you're in the army now Lekker hè? de muziek van uh, Status Quo en uh, In Army nou, Nou, het is uh, kwart over vier geweest, tijd voor de Pit Report, uh, Benno. Ja. En uh, aan de telefoon hebben we Rendel. Goedemiddag, Rendel. Goedemiddag. Een hele goede middag. Hoe is het ermee? Ja, goed. Helemaal lekker. Ik zit hier gelukkig droog en buiten is Het heel erg hard regenen, dus ik, ik weet hoe het in Sanford is op het ogenblik. Hetzelfde. Hetzelfde. Dan nou, ja. hebben ze het slecht op het circuit. We nou, zijn natuurlijk allemaal wedstrijden aan de gang. <laughs> het weekend. De Noordzee Cup, jongens. Ja. De Noordzee Cup. Ja, dan krijg je water, hè, natuurlijk. Dus, uh... ja, ja, ja, ja. Met allemaal... Uh, ik heb helemaal geen idee. Ik weet niet of er wat aan de gang is. Ik zit even net te kijken. Oh, ja, de 318i Cup is op het moment bezig daar. Oké. Okay. Dat is een Duitse organisatie. Maar wel met uh, 50 auto's aan de stad. Dus uh, Zo. Dat zijn er heel veel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus, zeg, uh, uh, uh, even, even naar jouw eigen winkeltje. Uh, nou, winkeltje... winkeltje. Toch, cool. ja. in uh, Beverwekker. Um, je hebt uh, foto's van een Zandvoorter hangen. Ja, Aad van Koningshoven. Ja. Mooi, hè? De legendarische autosportfotograaf. Ja, ja, nog steeds nog steeds ja, ik weet niet, hij, hij fotografeert nog steeds, hè? Ja. En uh, dus uh, die loopt, denk ik. Ja, toen ik een kleine jongen was, uh, liep hij al uh, rond op het circuit. Ja. Zo lang is het al. Dat kan je ook wel <laughs> zien aan de foto's, hè? Ja, waanzinnige foto's. Hij is, uh, heeft hier heel veel foto's gebracht uit de jaren 70 uh, en jaren 80. Ja, wat een mooie tijd was dat. Er stonden de vrouwen van, uh, van de rijders uh, bovenop het pit, het uh, dakje. Dat was natuurlijk maar één hoogtocht. Er Toen waren al die mooie uh, al die, het waren gewoon open ruimtes, zeg maar. Ja. En die waren de tijdverneming aan het doen. En heeft oh, ja. foto's van. Ja, een mooie <laughs> tijd. heel mooie tijd. Ja, ja. Dat was allemaal nog niet met al die dure systemen. Nee, de vrouw, die, die klopte de wedstrijden. Ja, ja, ja, ja. Leuk. Ja. En maar waarom eigenlijk... Ja. Uh... Nou ja, hij had dat eigenlijk allemaal uh, liggen thuis. En uh, Aart kwam op een gegeven moment binnen. En ik heb een hele mooie foto voor jou. Alsjeblieft, is dit wat voor je? Dus hij zei dat voor me. Dat is een prachtige foto. Dat ja. was een foto van mijn held natuurlijk. Vind uh, Paul die op wordt ja. In de Tassenbocht. En, uh, en toen had ik, ik had alleen zoiets. Ja, maar Aart, hoe heb je die foto uit kunnen nemen? Want hij zit zowat in de cockpit, zeg maar. Ja. En die jongens gingen daar toch ook wel gewoon met meer dan 100 kilometer per uur doorheen. Ja. En uh, ja, toen konden ze nog op het randje bij de baan staan met een cameraatje. Dat kan tegenwoordig niet meer. Met gevaar eigen leven. Met gevaar van eigen leven stond ja. het foto's te maken. En zo heeft Aard een heleboel foto's. Maar ook de prachtigste foto's uit de pissen. Ja, jongens, het was in die tijd gewoon zo verschrikkelijk mooi. Hmm. Uh, als je ziet hoe simpel het allemaal was. En ook uh, met de monteurs en toestanden, eigenlijk wel gewoon ja, uh, ja, legendarische tijd. En ja. Ja, we hebben op het moment daar heel veel platen van hangen. Dus dat uh, is uh, uh, uh, uh, helemaal terug de tijd in. En uh, ik moet zeggen, iedereen die hier ook binnenkomt, die zit alleen maar te, te zwijmelen bij die foto's. Ja, ja. oh, daar ben, ben ik ook geweest. Nou, toen was ik pas uh, 12. Ja, ja, dat soort herinneringen. Leuk, ja, Prachtig. Ja. En je schrijft op je Facebook alles slechts eenmaal. Wat, wat ja. bedoel je, is dat om te hij, kopen? Of is er... maar, nee, hij heeft alles maar eenmaal een foto afgedrukt. Dus oh. hij gewoon, gewoon te kopen natuurlijk die platen. Het zijn hele mooie grote platen. En uh, hij doet alles, drukt hij maar één keer af. Dus het is niet zo dat hij daar series van maakt. Hij zegt, je hm. moet allemaal exclusief blijven. En uh, de prijzen vallen ook allemaal mee. Het gaat vanaf twee tientjes. En dan heb je echt een prachtig kunstwerk aan de, deur, aan, aan de muur hangen. Maar hij, hij drukt alles maar één keer af. Dus er worden er geen duizend van gemaakt, maar dat, ja, ja. dat, dat doet hij niet. nou wie, moet Ja, wie het ook exclusief wil houden, dat is Max Verstappen, want die wil de legendarische Ferrari Ferdinand eh, 2004 van Michael Schumacher kopen dat is Ja, een... ja daar moet je wel wat centjes meenemen. Ja. Maar hier, dus dat kan. Wat, wat zou dat kosten? Ja, ja dat laat het zo zeggen. Je koopt er geen middenklasse auto voor. Dat, dat <lacht> <kan niet lukken. lacht> Tenminste, voor die prijs komt hij niet meer weg. Nou, je praat over enkele miljoentjes. Zeker tegenwoordig in die huidige markt. Dus ja, je, je, je, Laat het zo zeggen. Een leuke villa in uh, Barend moet lukken ermee. Ja, ja. En uh, de, het pla Als je al te koop is. Hè? Want uh, er zijn er natuurlijk geen tientallen van, van die auto. Nee. En ik heb eigenlijk geen idee of op het ogenblik ergens bij een verzamelaar zo'n ding staat. Die zegt, ja ik wil er wel vanaf. Want meestal dat soort auto's komen in collecties terecht. En die gaan voorlopig niet weg. Nee. Maar is, dus ja. is, is dat eigenlijk uh, gangbaar... Hè? dat je, zeg maar, Formule 1 auto's kan kopen? Of dat, uh, ja, jawel, jawel. Zeker nu. Michel zo al heeft ook wel wat staan, hè? Ja, die heeft... Uh, nou, ik weet niet of je nog heeft. Hij heeft natuurlijk wel onder andere heeft wel wat gehad... maar het is ook allemaal weer verkocht. Oh. En uh, ja, weet je... De, de, de, de, het is zeer zeker gangbaar. Ja, de, de, de markt gaat nou weer open... want de, ja, de seizoenen zijn weer voorbij. En dan hebben vaak, zeg ik ook... maar weer de rijke papas die hebben weer een seizoentje gereden... Die willen weer het anders. En dan komen er weer wat de auto's op de markt. Oh, okay. Zeker uit de jaren 70 uh, uh, zijn er heel veel Formule 1-auto's uh, 1 in omloop. En er wordt ook uh, heel erg veel mee gereden. Zowel in Amerika als in Europa. Uh, bij de Masters. Hè, Sanford, uh, ja. heb Sanford hebben we ook gezien. Hè, die ja. Ja, ja, ja. ja. En, en vaak na zijn seizoen. Dan willen ze weer iets anders. willen ze een andere auto. komt ze auto weer in de markt op. En dat, uh, je hebt in, uh, in Engeland een site. Uh, Racecars Direct heet dat. En daar komen dat soort dingen vaak op terecht. En dan zit je wel weer helemaal te liggen baden. Totdat je de prijs ziet. En dan heb je thuis wel heel veel uit te leggen. Ja. Dus ja, dus. <laughs> ja, ja. Dan is, is Flaik over. <laughs> moet u weer op de bank slapen? Ja, maar ja, dan moet je weer op de bank slapen. Dus ja, ja, uh, die, ja die markt die komt absoluut wel vrij. Ja, 80 jaar, 90 auto's wat minder. Uh, de, om, de, omdat daar ook veel minder mee gereden. Er zijn nog geen series waar je met Dutch auto's kan rijden. Dus dat de techniek in die tijd al zoveel verder was. Mm. Dat, uh, kijk, met zo'n oude Cosworth motor. Daar kan je een seizoentje rijden. Dan doe je je motor weer in de revisie. Maar die motor, die laag. Kwamen kwamen, met die V10's en dat soort dingen, die vergen natuurlijk veel meer onderhoud. Ze zijn veel duurder om te onderhouden en ermee te rijden. Dus uh, die komen ook veel minder snel, uh, dat die in een programma gaan komen waar ze kunnen rijden en dat die op de markt gaan komen. Okay. En, die zitten, en die hangen meestal bij verzamelaars. Dus uh, oh, ja, ja de, de, de, de, ik hoop dat de toekomst gaat komen, want ja, zo'n V10 was natuurlijk prachtig met geluid. Dat ja, we zeker! Wow! Dat was het mooiste geluid dat er is. Maar, ik, ik weet een beetje de, de runningkosten van dat soort dingen. Ja, er zijn mensen die kunnen betalen. Ik kan me niet voor over. Laten we dat nog nee. halen. Ja, gewoon ja. geweldig. Ja, jullie hadden het net over 70er uh, van Koningshoven. Ja. Die heeft een hele mooie print gemaakt trouwens in uh, Zandvoort in 2021. Weet je dat, bij het uh, Dolfinarium? Ja, ja. en hangt hier niet uh, iets nieuws op het oom? Volgens mij hangt er iets heel nieuws met uh, Max Verstappen erop en andere dingen erop. Nou ja, hij heeft in ieder geval een muurschildering uh, gemaakt ja. van uh, 25 bij 3 meter groot. Ja ja. ja, ja. met ja, uh, Tom Coronel staat er ook op en uh, Jan Lammers en uh, ja, goed, ja, Blekemolen. Ja, met, uh, met uh, de auto's dat je door de dat je gedeelte van Zandvoort ziet, uh, de beroemde punten van Zandvoort, met de racewagen ervoor. Ja, zeker. Ja, ja, dus nee, als je ja. nog een werk wil hebben van uh, Aad uh, Benno, <laughs> ja, ja, dan even, even schroeven een even <laughs> vrachtwagen mee en dan uh, komt het helemaal goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja we hebben dit, dit weekend weer racen natuurlijk. Heb je het uh, gisteren gezien, de kwalificatie? Weet je hoe laat het was? Ja, oké okay, mooie maar... tijd. Ja, mooie tijd. Ja, ja gewoon uh, ja, een beetje voorspelbare kwalificatie. Hoewel, ja, Max, uh, die ging net even op het randje heen. Die was net even te wil Niet te wild, maar, ja, weet je, het gaat om centimetertjes. Maar ja, tracklimit is tracklimit. Dus volgens mij gaan we gewoon een heel leuke wedstrijd krijgen. Ja, nou ja het scheelde maar heel weinig anders. Had hij gewoon de snelste geweest, hè? Ja, ja, ja. Maar wat wel heel erg opviel, dat gewoon die eerste tien, die zitten gewoon, jongens, binnen zeventiende. Waar gaat het allemaal Zo, over, mooi? Ja. Dat is knipperen met je ogen, hè, waar je het over hebt. Zo dicht zit die Formule 1 bij elkaar tegenwoordig. Uh, ja, Max had in principe gewoon de snelste tijd. Maar ja, je tracklimits is tracklimits. En dan, dan wordt je afgenomen. nou is hij 60, geloof ik. 60. Ja, 60. Ah, dat is leuk. Dan krijgen we natuurlijk ja. een leuke wedstrijd. Dan dus rijdt hij weer weg en dan hij, uh, ziet niemand er meer. En nou moet, nou moet hij even voor hem werken. Nou, nou ja, zijn uh, teamgenoten kan hem weer een keer uh, zien, uh, zien staan op de start. Uh, ja, dat, dat ja. is natuurlijk wel leuk. Ja, PS stond er uh, ergens achterin. Dus het gaat allemaal goed komen. Ja, 9. Ja, dus ja, nou, uh, nou, ja. Ja. nou dan zit je er toch weer een rijtje achter, hoor. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, met twee al Ertussen, dus uh, dat is ja, best leuk. Dan, dan heeft hij het even zwaar. Dan, uh, uh, uh, dan wordt het toch wel weer de drop of de honden voor meneer Perez, ga ik uh, heel erg vrezen. Hé, hey, maar uh, die update van, uh, van uh, Mercedes, zou die echt uh, geholpen hebben? Ik weet het niet. Ik moet eerst de pace zien. Ik moet eerlijk zeggen: kwalificatie tegenwoordig zegt me niet zo heel veel meer. Kijk, ze zitten zo dicht bij elkaar dat een update zo ding is. Maar in pace ga je echt zien of iets werkt of niet werkt. Als ze daar toch weer een halve seconde per ronde weer achteraan hobbelen. dan heeft het niet gewerkt. Simpel, zijn ze niet opgeschoten. Maar laten we het, alsjeblieft, hopen we wel. Want er moet gewoon heel veel strijd komen. Kijk, als Max we uh, gewoon niet voorbij knalt uh, als een gek. Dan weten we gewoon dat hij iets geholpen heeft. En dat hij het moeilijk heeft. Ja, ja, ja. En dat, en dat is natuurlijk alleen maar prachtig voor de Formule 1. Want uh, uh, uh, we hebben het in de tijd van Loes gezien. Uh, alleen maar alleen voor haar rijden met zijn team was niet leuk. Nu met Max eigenlijk eerlijk gezegd. Het is natuurlijk wel belachelijk dat hij al kampioen is. Dat, dat mag eigenlijk niet zo'n seizoen met... Uh, we hebben nog 75. Gaat natuurlijk helemaal niet voorkomen. Er moet veel meer spanning in zitten. Ja, als dat wel zo is. En we gaan volgend jaar zo'n jaar in. Ja, vind ik, vind ik wel goed voor de Formule 1 hoor. Daar kan ik wel een beetje van genieten. Als er Zeker. Op komt. Zeker. Kijk, Max Wien is leuk en daar kunnen we ook van genieten. Maar dat hij even gewoon weer zijn best moet gaan doen, kan ik veel meer van genieten hoor. Ja, wat, wat vind je trouwens van het uh, circuit uh, daar uh, in Amerika bij uh, Texas? Uh, heel erg Amerikaans, laten we zo zeggen. Een echt showscrew, maar wel je een circuit voor mensen met ballen. Want er zit een bochtencombinatie. Ja. Ik weet niet of je er doorheen hebt zien gaan. Ja, ja, heel lekker. Heel lekker. Ik, ik denk dat ons, nek, uh, ons nekje ergens in de tribune zit uh, op dat moment. <laughs> want dat is echt serieus uh, geen krachten geen Krachten gebeuren uh, en een wooncircuit uh, dat heeft al bewezen ja wel met uh, natuurlijk wel het, uh, het klepje open waar je redelijk kunt inhalen dus uh, ik denk dat we heel veel strijd gaan krijgen uh, dit weekend dus een beetje een hobbelig circuit je hebt ze wel zien stuiteren. zeker zeker en uh, maar ja uh, jongens even eerlijk we hebben het hier over het, over het publiek uh, daar uh, het hele weekend 400.000 man hè. zo dat ja. zijn er echt heel veel. Uh, en, uh, dat, en dat nee, betekent ook wel dat de Amerikanen de Formule 1 toch al inmiddels wel een beetje in hun hart gesloten hebben. We hebben, het andere, we hebben andere tijden meegemaakt. Ik, ik kan me ooit een uh, Indiëppers herinneren dat er maar zes man van, uh, van start gingen of zo. Klopt, wat een en, drama was dat. Oh, een drama, dat, dat uh, iedereen de debute met zijn duim omlaag zat en de Amerikanen zeiden, nou de Formule 1 gaan we nooit meer naar kijken. Nou, die zitten er nu toch 400.000 man. Dat zijn er echt heel veel hoor. Ja. Het zijn er echt heel veel. En uh, soms hebben ze wel de ruimte daar. Het is heel groot. Ja, ja, ja. ja zeker, want uh, de Romeinen zit gewoon helemaal niks, hè? Ook. Nee, nee, niks. Nee, nee, nee. Daar kan je uh, gewoon een vliegtuig landen, gaat niemand het merken. Nee, nee, het is echt niet te geloven. Echt in de, in de middle of nowhere, zeggen we dan. Ja, ja maar dan zitten, we hier, dan zitten we hier toch wel weer met een, uh, toch wel een klein ruimtegebrek daar in Zandvoort, hoor. Ja, ja. ja erg, ik denk, wat een verschil, hè? Het is niet met elkaar te vergelijken, gewoon. Ja, nee, ja, totaal niet. Maar, en, die, en die hele mooie hoge Amerikaanse vlag hè, vind ik ook altijd zo... Uh, ja, en die toren, hè? die toren waar je op kan staan is natuurlijk ook prachtig. Ja. Hele, kleine, hele kleine mensjes en dat soort dingen. Volgens mij zien die gewoon poppetjes voorbij reizen erboven. Het is wel gewoon weer één uh, groot show toestand Ik zag een Drew Barrymore. Zag de pitstop oefenen met de, met de Red Bull jongens. En ik denk aan ah, meid. <laughs> die tijd heb je er ook wel een beetje gehad. Maar het, het blijft natuurlijk gewoon show. Ja, en dat is wel mooi. Voor, en dat is natuurlijk wat in feite de Formule 1-management ook wil: hè? die willen dus meer show. en Meer dat soort dingen. Dus, uh, ja, toch uh, zag je dat in uh, Miami meer dan, uh, dan hier, de show. Ja, uh, zeg maar. ja, maar hier zit helemaal niks. <laughs> nee, dat is ook zo. Ik denk, ik denk dat we in Las Vegas iets gaan zien. Dan gaat iedereen, denk ik, wacht, ze voor van komen hoor. Die gaat ook nog komen, hè? Las Vegas daar nou. oh, ja. ja. Nou, ja, ik weet niet, uh, maar dat is wel de stad van, van de show. Dus ik weet, ik, ik heb nog geen idee hoe we dat moeten voorstellen. Ik heb de uit de uitle, ja, zeg maar de, de baan bekeken. Ik denk niet dat het heel spannend gaat worden. Ik heb geen idee, maar alles toch rondomheen, oh, dat wordt wel een feestje. Dat wordt wel een feestje daar. Dat nou, denk ik maar, ook wel, jongen. De ja. prijzen voor de tickets trouwens ook, hè? want dat ging uh, geloof ik vanaf 400 dollar tot in de 10.000. Dus uh, je, je moet wel eerst even langs het casino om daar een kaartje voor een stoel te krijgen. Geweldig. Ja, mooi feestje weer. Ja. Oké, okay, geweldig uh, Rendel. Nou, uh, we gaan ervan genieten. En uh, Jij ja. denk ik ook. En uh, we wensen je een heel fijn weekend. En volgende week vanaf Assen. Dat is de laatste raceweekend. Oké, okay. leuk. Gaan we lekker naar Assen toe. Toppetje. Ja, okay. dan uh, doen we het even met Andor, want dan ben ik even weg. Uh, Rendel dus... Oh, eindelijk rust je de tent. Ben je eindelijk, ja. hè? Eindelijk een beetje normale muziek ook, hè? Ja. ja, ik zeg het maar. Uh, Oké. Okay. No, army nou ze doen de, terwijl we overal bommen vallen? Ik vind het, ik vind het wel overzichtelijk. Ja, ja uh, dan kan je, kan je ook niks meer draaien, hè? Ja. Oké, okay, dankjewel, Rendel. Oké, okay, komt goed, man. Fijne weekend. Hoi. hoi, hoi. Weet je nog...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 30-5, Raikkonen rijdt 30-2. Je voorstellen? daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè? Dat wordt foutend, hoor, met die pitstop. Die Terra links in beeld, kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes bij. Oké, okay. 20. Je moet toch Jos Verstappen hè? je zit gewoon deze wedstrijd te kijken... ...dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000? Dan heb je om de ochsels, dan heb je acht op plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen?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 This is what it feels like. The yes. end yes. Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian. De Spaanse Grand Prix van 2016, Benno ja. Kippenvel. Ja, Kippenvel. De eerste Absoluut. overwinning van onze eigen Max Verstappen. Precies. Nou ja, voor snelheid van de raceauto's gaan we naar snelle stoomtreinen. Ja, nou en uh, we gaan eens even praten met uh, Martijn Langhaar. Goedemiddag uh, Martijn. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een, uh, eens even kijken. Ja, jullie als het stoomgenootschap... die maken zich open voor een uh, heel bijzonder uh, evenement. Uh, vertel het zelf maar even, Martijn. Ja, nou, we zijn uh, voornemens op in uh, april... Uh, stoomtreinen te laten rijden tussen Haarlem en, en, en Leiden. Ja. Dat is eigenlijk voortgekomen uit ons concept... Uh, de Bossenbollen-express. Klinkt dat natuurlijk... Uh... Ik kan me voorstellen dat jullie, jullie luisteren de, de, de vraag hebben: wat is dat de Bosse Nou, wij, wij komen uit een bos. En we rijden één keer per jaar met een stoomtrein vanuit een bos door de randstad, door de bollevelden. naar het Bloemenkorso in Haarlem. Ja. Onderweg tracteren we de reizigers op Bossenbollen. Oh, lekker. Dat, dat is een beetje het concept. Ja, nou, en, en onze stoomtrein, dat ja, die heeft ontzettend veel teweeg gebracht. Uh, we kregen zoveel leuke reacties. Oh, ja. uh, foto's, filmpjes. En vragen van joh, uh, kunnen jullie niet vaker komen? Uh, van, we zijn aan het denken gegaan en uh, ja, we, we gaan kijken of we in april 2024 een hele dag uh, kunnen gaan pendelen tussen Leiden en Haarlem. Goh wat leuk zeg. Ja. En dan precies in het bollenseizoen natuurlijk. Ja, ja dat, dat is wel een vereiste natuurlijk. Ja, ja, het is dat een bijzonder contrast... zo'n grote zwarte stoomlocomotief tussen de ja. bloemen. Dat is dat bijzonder, ja. En dan maar hopen dat de bollen inderdaad uh, meewerken. Want dat is natuurlijk iets van de natuur. En um, dat is, laat zich moeilijk plannen. Maar goed, ja. het is uh, het, dat voornemen. En uh, nu is het zo dat uh, volgend jaar Keukenhof 75 jaar bestaat... Um, is het dan toeval of hebben jullie een enige vorm van samenwerking met Keukenhof? Nee, nou ja, eerlijk gezegd is het, uh, is het toeval. Een uh, goede vriend van mij die, die zei van me, Joh, weet je, dat of uh, 25 jaar bestaat. Ik zei, nee, uh, leuk. En toen vertelde ik me over onze plannen om, om mogelijk dus te gaan rijden. Ja. Zoals het een en ander nu, nu zeker is, want het is natuurlijk super veel werk om, uh, om te plannen met, met, met Progril. Dus... Ja. De, de Stoomstichting Nederland uit Rotterdam, waar wij de stoomtreinen van huren. Ja. Daar gaan, we, ja, dat is een behoorlijk logistieke operatie. Mm. En op het moment dat wij uh, een datum hebben, wat, wat ook cruciaal is, is dat er natuurlijk geen werkzaamheden aan het spoor mogen zijn op dat traject. Ja. Dat, ja, dat gaan we de komende weken allemaal uitzoeken. Ja. En mogelijk contact zoeken met, met de Keukhof inderdaad. Want dat is een. Het lijkt ons stof om elkaar te versterken op die manier. Nou, dat, dat lijkt me ook. Een, uh, dit is echt een win-win situatie, zie ik hier. Uh. Ja, ja. ja dat, dat denken wij ook. Dat proberen wij ook steeds uh, te doen als we een, een, een stoomtreinconcept op, op het spoor zetten. Dat het toch een beetje aansluit dat het een, een bestemming of een doel heeft. Dat mensen dus een compleet... Uh, een dakje uit te hebben, zeg maar. Ja, ja, ja. En kan je aangeven... want jullie hebben eigenlijk al een heel mooi... affietje gemaakt, hè? En, uh, en, ja, uh, ja, Dus uh, in het Haamse Dagblad... Uh, is dat uh, al gepubliceerd. Um, ja. En een leuk artikel daarover... Um, uh, dus dat is er eigenlijk allemaal al, dus zelfs ja. de tijden dat jullie gaan rijden. Tussen tien en zes uur uh, willen jullie gaan rijden. Ja. Um, wordt het dan een lange trein, ook met uh, twee loks uh, ervoor en erachter? Ja, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk wel. Kijk, uh, simpel uitgelegd, een, een moderne trein van de NS, die, die uh, dat noemen ze een treinstel, dat, dat maakt niet uit welke kant je op gaat, want de nee. je niet kan aan <coughs> beide kanten zitten. Ja maar een, een stoomtrein, dus met een locomotief en losse wagons, ja, dat is logistiek wat wat wat ingewikkelder, want uh, veel stoomlocomotieven als die achteruit rijden, dan mogen ze niet zo hard, als uh, dan hebben ze niet, dan kunnen ze niet de topsnelheid behalen. Oh, Oké. Okay. Oh. Uh, om, om een beetje informatie te geven, een van de locomotieven die die gaat rijden, dat is een uh, Locomotiefs uit de 0110 serie in Berlijn gebouwd in 1938 en die komen uh, maar liefst 140 kilometer per uur. Zoals we de huidige Sprinters rijden, zo snel. Ja, die, die zeker. We kunnen uh, behoorlijk concurreren met, met de Nederlandse spoorwegen en ja. dan rijden wij wel op oh? <laughs> Maar, maar goed, even dat tezijde. We hebben natuurlijk ook begrenzing. We hebben te maken met veiligheidseisen. Ja, ja, ja, ja. En vandaar uh, uh, hebben we waarschijnlijk dus twee nodig: Eentje voor, eentje achter. Zodat we snel weer kunnen keren en halen en, ja. en leiden. Ja, ja. En dat gaan ja. jullie eigenlijk uh, 28 oktober ook doen. Hè? Met uh, twee loks en wagons ertussen. Uh, een ja, ja. een, een, een, een ja. lange trein uh, gaat dat worden. Ja. And, uh... Volgende week komen we inderdaad op stoom. Dan trekken we vanuit de Randstad. Uit uh, Rotterdam, gauw naar Utrecht en een bos. Dan kunnen de reisers opstappen. Dan gaan we naar Valkenburg uh, en naar de Miljoenenlijn. So. Dat is een oud uh, spoorwegtraject De Miljoenenlijn. Dat yeah. is onderhouden door vrijwilligers. Met, met nog meer toren en treinmaterieel. Maar dan is, is het een iets ander concept dan uh, hebben we twee locomotieven voor de trein. Dus niet eentje voor en eentje achter. Oké. Okay. Oh. En dat doen we eigenlijk vanwege het, uh, het vijfjarig bestaan van het evenement hier in Den Bosch, Den Bosch onder Stoop. Ja. Yeah. Uh, rijden we in uh, zogenaamd een dubbeltractie. Dat, dat zijn dus twee gekoppelde stooplocomotieven. Oké. Okay. Samen goed voor meer dan 4.000 pk, dus dat is uh, enorm geweldig. natuurlijk. En wat voor snelheid kan je dan halen? Uh, wij mogen op het hoofdspoor dat is begrensd, uh, 100 km per uur. Oké. Okay, ja. de, de locomotieven kunnen sneller, ja. maar de, de die hebben deels uh, dezelfde beveiliging als een uh, NF-trein. Ja. Dat is een van de vereisten van uh, ProRail en de overheid om te mogen rijden. En die is ingesteld onder. Maar waarom een dubbeltractie, Martijn? Kan je dan meer, meer, meer wagons trekken? Nee, nee, nee, nee, nee niet, niet, niet, niet, niet zozeer. Dat doen we eigenlijk om het wat, wat specialer te maken voor, voor de reizigers. Oh, Oké. Okay. jubileum en wij gaan op bezoek bij de miljoenlijn, Die bestaat 35 jaar. Ja. En die organiseren heel weekend. Dus ook op de zondag. Ook allerlei festiviteiten. Dus het is een extra attractie. Ja, ja, ja, ja. oké, okay, hartstikke leuk. En het is, uh, nou ja, het is een flink aantal kilometers wat jullie gaan rijden. Het is uh, ja. bij, bijna Zandvoort Maastricht, uh, zoals het vroeger was. Ja. En uh, want hoeveel kilometer is dat ongeveer? Of uh, hebben jullie dat uitgerekend? Ja, globaal heb ik dat de tijd terug, dat is dan uh, niet precies gemeten, maar globaal vanaf, vanaf, de rand, vanaf Rotterdam naar Valkenburg is dat heen en meer, is dat ongeveer met rangeren erbij, dat is ongeveer 600 kilometer. 600 kilometer, dat, ja, dat is behoorlijk wat, ja. en, een, een hele hoop kolen en... <laughs> ja, ja. Die, ja. Tienduizenden liters water hebben we nodig. Zo, zo, ja. Oké, en uh, ik, uh, laatst kreeg ik een mailtje van jullie dat er nog uh, plekken waren. Er worden wat plekken opengevallen voor deze bijzondere stoomterreinrit. Ja. Uh, zijn die al vergeven of uh, zijn er nog plekken? Nee, nee. In, inmiddels is de stoomtrein helemaal uitgekocht. Oké, okay. stoom. We hebben, uh, nee, helaas niet meer. Dat is op het laatst nog uh, ontzettend snel gegaan. Oké, okay. ja, dat snap dat een, ik. Dat... Ja, het is, is een bijzondere belevenis voor, ja, ja. Want... voor alle leeftijden. En het... ja. Zeg, Bartijn, het... mensen. ik mensen. Uh, uh, heb ik het goed begrepen dat uh, stoomtreinen eigenlijk en dan in zijn algemeenheid en misschien wel wereldwijd uh, toch nog onder een uh, zich uh, mogen verheugen in een enorme belangstelling? Het. Uh, ik zag bijvoorbeeld ja. gisteren op Railway Rail op mm -hmm. televisie een, uh, in Engeland. Dat daar, ja. daar vrijwilligers ook een enorme, uh, nou toch een behoorlijke uh, treintraject onderhouden. Met, uh, met stoomtreinen en ook uh, oude dieseltreinen. Ja. Uh, is dat ook zo? Is dat wereldwijd nog heel veel belangstelling voor stoomtreinen? Ja, dat is ongekend. Dat is. Ongekend. Uh, dat is uh, ontzettend veel. Kijk, natuurlijk de, de, de echte treinliefhebbers, maar ook heel veel kinderen, gezinnetjes, die, die onder de indruk zijn van zo'n enorme machine, want het, het straalt toch net iets meer uit dan een NS-trein, natuurlijk. Ja, ja, ja. Wel. Kijk, zo'n stoomlocomotief als die uh, koud in het museum staat, zoals hij niet rijdt, dat is indrukwekkend om te zien. Maar op het moment dat die uh, nou, letterlijk gaat leven, dus warm wordt, alles zist en beweegt, dus ja. het geluid, uh, ja, dat is... Uh, dat, dat trekt uh, heel veel mensen aan, absoluut. Ja. Ook wereldwijd, ja. Ja, ja, ja. Grappig is dat. Dat het dat, uh, zo, zo goed leeft onder de mensen. Uh, de de stomtrein. Ja, toch iets met, met oude techniek, denk ik. Hè, wat ja. veel mensen opstuneert. Dat, dat is bij, bij ja. auto's, et cetera, niet, niet anders. Dat, ja, dat, dat leeft... Dat... ...is toch is iets bijzonders. Precies, precies. Zo op de oude treinen. Oké. Okay. Goed, Martijn, Nou, dan wensen jullie voor volgende week een, een hele goede rit. En uh, hou ons op de hoogte voor ja. de, de bollen... Uh, ...stomen in de bollenvelden, zo ja. wordt het genoemd. Ja, En um, dan gaan we het allemaal gezellig met elkaar meemaken. Ja, op het, het stoomgenootschap.nl gaan we jullie zeker op de hoogte houden. En, uh, ja, vast en zeker tot, uh, tot de volgende keer, denk ik. Ja, oké, okay, hartstikke fijn. Dank je wel voor dit moment. Goed zo, heel graag Goed. gedaan. Oké, okay, dag. Keer. Dat was uh, Martijn uh, Langhaar van het uh, Stoomgenootschap. Inderdaad, over de uh, stoomtrein uh, die uh, weer gaat uh, rijden uh, hier uh, in de buurt ook. Hè? Met, uh, in april hè, is het volgend jaar. Ja. Ah, ja, april volgend jaar. Ja, en dan hebben we het over de, de bolle, bolle route van uh, de stoomtrein van Leiden naar Haarlem. Ja. De bolletrein. De bolletrein. Zingren en uh, Michael McDonald en Jamo uh, Bieder. Ja, geen dier vandaag, hè, Benno? Nee. Nee, maar gelukkig hebben we je Dankjewel. Het beest van de week. Ja, het beest Hier van de week. Fred, hey. Ja, <laughs> hij is er weer, gelukkig. We zijn er weer. Nou ja, heb ik even teruggepakt uh, over de muziek, ja, ja, ja. ja, Dus bij deze. Oh, hey Fred, je bent er weer. Gezellig. Ja, we zijn er weer. Ja. Wat een uh, snet weer buiten hè. Ja, het is, nou ja, net wat je zegt, snert weer, ja. ja het is tijd voor snert. <laughs> Inderdaad. Kool weer. We gaan, die, we gaan die, die kant op in ieder geval. Ja. Wat ga je doen, Fred, vandaag? Vandaag, nou ja, ik zit te wachten eigenlijk op onze allergrote vriend Johan Kettenburg. Ah, wat gezellig. Die heeft een nieuwe single uit En die Hoe heet eigenlijk het? praatjes. Praatjes? praatjes? Oh ja, dat zag ja, ik staan. Ja. ja, praatjes. Oh, ik dacht dat het over hem zelf ging. Maar, <laughs> <laughs> maar, maar die horen. <laughs> ja, dat... ja. Ja. Ja, maar dan komt hij dadelijk dus uh, hier uh, promoten, zeg maar. Zo Leuk. En, Gaat uh, hij ook zingen? Uh, nee, dat niet. Oké. Okay. Misschien komt het uit nog een keer. Nou ja, je hebt het op uh, vinyl hè, of op cd of wat dan ook. Heb uh, je het staan? Ja, nee, maar goed. Uh, misschien ook, uh, ook een keer een uh, live als je dat, uh, als ja. je dat zou willen. Natuurlijk. Ja, ja, ja. En natuurlijk gaan we de legendes bellen. En uh, dat doen we met uh, Pierre van Dam, uh, de, de neef van Koos Roberts dus. Oh. En uh, ja, zij hebben een, een nieuwe single uit. En dat heet Stappen. Kijk, dat is beter. Ja, dat doen ze dus met z'n drieën. Hè. Dat is uh, de zoon van uh, Nico Haak. Uh, ons uh, wel bekend in ja. de Nederlandse muziek. En uh, nou ja, Pierre van Dam is, is uh, een neef van Koos Roberts... En de derde was uh, Dennis ja. Alberti. Die ja, ik moet ook uh, soms oh, even denken. Ja, ja, ziet, denk Dennis Alberti, <laughs> inderdaad. Dus, uh, de, Dennis de, Alberti? Ja, dat is, is een dat? neef uh, van... Willeke? Willeke, ja. ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, die drie samen, dat uh, maakt uh, de groep legendes. Dus, ja, ja, ja. ja dus, uh, Duidelijk. En Ryan Niekerk gaan we ook nog eventjes bellen. En hij heeft een nieuwe single. De hele avond en de hele nacht. En wat weet ik niet. Maar <laughs> dat ga ik hem straks vragen. Dat heeft hij in ieder geval. Dat heeft hij in ieder geval, ja. Oké. Okay. Nou, ik heb de hele nacht mijn bed. Dus dat is ontzettend fijn. Ja, ja dat gaat ook niet altijd op. Hè. Soms in het weekend dan loopt het wel eens uit. Oh een ja. Feestje. Oh, bij mij niet hoor. Nee. Op nou, tijd in bed. <laughs> morgen weer een dag. Ja, nou ja. Uh, ja Plak goed. Ik snap het. Ik snap het. Okay, okay. Ja. eens een feestje en dan oh. loopt het wat uit. Ja, ja, ja. Het ja, kan gebeuren. Maar goed, hij heeft, er, hij heeft er een plaatje over gemaakt. Ja. Ja, de hele avond en de hele nacht. En daarom zeg ik, dat, dat gaan we dadelijk eventjes vragen wat... Ja, ja, precies. <hij laughs> ik wat bedoel je ermee? Ik, ik wil nee. niet alles weten. Maar. Ja, nee, ja. <hijst> zo is dat. Nou, wat weer een mooie entertainment voor you uh, Ja, zo dankjewel. Helemaal goed. Nou, dat was uh, Freds. De ja, platen. Dat, dat was Hadden jullie hadde het, had het er al over gehad of niet? De platen. De platen. De platen. De platen. Als ja. je geplaatst wil horen. Oh, de platen. Ja, ja. ja nee. Nee, Nee. Hoe doen we dat? Als je een plaatje aan me vraagt. Ja, dan gaan we eventjes naar de www.zfmartisten.nl. Dus aan elkaar, zfmartiesten.nl Nou, dat gaan we doen zo ja. dadelijk. Na vijf uur, veel plezier Fred. Dankjewel voor dit moment en ja. straks uiteraard meer... Het zit er alweer op, Benno. Het zit er weer op. Nou, Zeker. Dan ga jij lekker met vakantie? Ik ga even met vakantie. Volgende ik... week goede vervanging, hè? Ja, ja, ja. Andor Sandberg. Dus, dat uh... ik zeggen. Ja, dat is uh, nog even een naam. En morgen... Wat was zijn bijnaam ook weer? Mr. Mr. Uh, Euro Breakdown. Hè? Ja, Euro... Mr. Euro Breakdown. Ja, ja, ja. Dat is zijn ja. bijnaam. Ja, Mr. Ja. Europe. Europe. Europe Breakdown. Yes. Nou, nou wat goed. Nou, morgen ben je er ook weer. Toch? Ja. Oh, jeetje. Ja, jeetje. ja, ja dat ik zou je hard... vergeten. Ja. <laughs> Staat Jaap Koper hier voor de deur? Maar ja. Ja. En waar ben nee. ik? Ja, nee, nee, nee, nee, dat gaan we niet vergeten. Nee, morgen ben ik er ook weer van 2 tot 5 over de Rolling Stones. En uh, volgende week inderdaad uh, tussen 2 en 5 met Andor Sandbergen en jij een hele fijne vakantievriend. Dankjewel. En we zien en, uh, elkaar. Ja, over twee weken ben ik er weer bij. Toppie, Tot Gezellig. dan. Hoi, hoi. Music was my first love. And it will be my last Music of the future And music of